7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De belangstelling voor de Levenseindekliniek is zo groot dat wachtlijsten zijn ontstaan. De wachttijd voor euthanasie kan oplopen tot vier maanden. De kliniek zoekt extra artsen en verpleegkundigen. De Levenseindekliniek bestaat vandaag een jaar. Er hebben zich in die tijd 655 mensen gemeld. Tot nu toe zijn 94 mensen geholpen bij hun zelfgekozen einde. De levenseindekliniek is bedoeld voor mensen met een euthanasieverzoek... die daarmee niet bij hun eigen arts terecht kunnen. 17 mobiele teams met een arts en een verpleegkundige beoordelen de aanvragen. Na uitgebreid onderzoek wordt eventueel euthanasie uitgevoerd bij mensen thuis. De Amerikaanse president Obama verwacht dat het nog weken en misschien wel maanden duurt voordat er een alternatief is voor de miljarden bezuinigingen die vandaag zijn ingegaan. De leiders van het Amerikaanse congres werden het gisteren niet eens over een plan om de staatsschuld te verlagen. Daardoor is om middernacht automatisch een pakket bezuinigingen van kracht geworden van 85 miljard dollar. Alle overheidsdiensten moeten een deel van hun budget inleveren.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 het weer. Morgen in de nacht en ochtend kans op mist, dan ligt de temperatuur rond het vriespunt. Later op de dag schijnt de zon af en toe, het blijft droog en smiddags wordt het 6 à 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. En tot acht uur praat ik met Tom Pauka. Van hem verscheen het geluk van links. Tom Pauka ken ik vooral als de schrijver van een aantal hele bijzondere verhalenbundels. En hij vertelde me net voor de uitzending dat hij ook weer verhalen gaat schrijven. Het geluk van links, dat gaat vooral over al die jaren dat hij actief was als politiek adviseur... voor verschillende partijleiders van de Partij van de Arbeid. Zo was hij uh, een jaar of zes adviseur van Kamervoorzitter Gerdy Verbeek. Maar hij heeft ook adviezen gegeven aan Joop den Niel, Wim Kok, Wouter Bos, Ed van Tijn... Ed van Tijn. Sla ik er dan nog één of? Nee, dit was... Dit zijn ze, ja, hè? Nou, we laten ze ook allemaal... Welkom trouwens, okay. Tom. We laten ze ook allemaal de revue passeren. Want je schrijft uitgebreid over in je boek Het Geluk van Links. We gaan trouwens straks ook even luisteren naar een fragmentje uh, Joop den El. Oké. Okay. En wat ik ook heb uh, uitgezocht is nog een stukje uit... een debat tussen Balkenende en Wouter Bos. Oké. Okay, ja. Daar schrijf je ook over. Dat is een fantastisch... Het de uh, debat, waarschijnlijk, hè? Ja. U draait, u, u draait. draait. Ja, ja. Wat bal kunnen zijn. En ja. jij kunt uitleggen wat daar misging en wat... Uh, wat uh, de gevolgen waren. En wat de gevolgen waren ja. en hoe dat had kunnen worden voorkomen. Maar eerst even iets anders over... Nou, iets anders, het heeft er allemaal mee te maken. Want daar schrijf je ook over. Je ouders die kwamen in de jaren dertig naar Nederland, naar Nederland ja. uit Wenen. ja. Ze hebben min of meer ge, gevlucht voor de honger toen. Want ik het was toen in Nederland uh, ook crisis. Maar in midden-Europa was het allemaal nog veel erger. Dus uh, ze waren eigenlijk voor de, uh, voor de slechte omstandigheden in het land waar ze gevlucht, hier naartoe. Dat, dat komt eigenlijk op neer. Mijn vader was uh, pianist, barpianist. Mijn moeder was fotografe. En uh, nou, die hebben zich hier gevestigd en die zijn nooit meer teruggegaan. En ik ben hier geboren, dus in 1934 ben ik geboren. Je, je, je, je schrijft daar ook iets heel moois over, namelijk dat je bij jullie thuis werd Weens dialect gesproken. Ja, ja. Een, een zachte vorm van Duits is dat eigenlijk. Uh, Jezus Maria en Jozef, dat is een uh, vloek. Jezus Maria en Jozef. Doe nog eens. Jezus Maria en Jozef. <laughs> dat, dat spraken jullie thuis? Dat spraken thuis, ja. En als je op straat was? Dan sprak ik Nederlands en zo... Zo Nederlands mogelijk. Want uh, dat. Het, het was denk ik. Nou ja, laat ik voor mezelf spreken. In ieder geval voor mij was het een ambitie om zo Nederlands mogelijk te worden. Dus uh, ik uh, wilde eigenlijk uh, dat thuisvond wilde ik zo ver mogelijk weghouden van mijn vriendjes op straat. Een schaam die je voor je thuisvond? Ja. Eigenlijk wel. Het komt er echt onverbiddelijk met ja, ja, Ja, daar schaamde ik me voor. Ja. Ja, ik, ik bedoel, mijn moeder was uh, zelfs populair bij ons in de buurt. Maar mijn, uh, mijn vader dat, die was heel vaak uh, dronken. Uh, dat was, en als hij niet dronken was, had hij een slechte bui. Hij had eigenlijk alleen een goede bui als hij half dronken was. Dan uh, was hij goed te pruimen. Uh, maar dan wil je het eigenlijk ook niet aan je vriendjes laten zien. En zo. Dus... Uh, Nee, ik schaamde me echt voor mijn vader. Waar woon uh, Op het Meerhuizenplein uh, de de, de, de, bij de Bella-brug daar in uh, Amsterdam. Amsterdam-Zuid, ja. En waar speelde je vader als pianist? Um, voor de oorlog in heel Nederland en ook in Amsterdam in cafés. Uh, hij is begonnen hier in. Uh, uh, echt in de binnenstad van Amsterdam, in Der Dorfkroek heette dat ding. En. Um, uh, in de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog speelde hij ook in Amsterdam. En toen speelde hij voornamelijk voor, uh, in cafés waar Duitse militairen kwamen. En hij had ook echt verkeerde vrienden. Uh, het was natuurlijk heel bijzonder dat hij wel een Joodse vrouw had. Hij was ook niet echt fout. Uh, hij, maar hij, had, uh, hij, was, hij was een echte 100% nihilist eigenlijk. Dus hij, bemoeide, hij wilde zich eigenlijk überhaupt met politiek en dat soort dingen niet bemoeien. Uh, dus uh, hij had, het leek net of hij daar echt niet een uitgesproken mening over had. Uh, en misschien was dat ook wel zo. Uh, maar na, dat betekende dus dat hij na de oorlog niet meer in Amsterdam kon werken. Want uh, de, daar werd, werd hij gewoon niet meer gepruimd. Dus uh, na de oorlog heeft hij vooral in, Rotterdam en vooral in Rotterdam gespeeld. En nog in andere steden waar ze hem niet kenden. Een Joodse moeder ja. en een vader die je als een politieke nihilist, je zou kunnen zeggen misschien wel een opportunist, ja. um, kenschetst. Wanneer had jij voor het eerst het idee van ik kom niet echt uit een doorsnee gezin? En <lacht> ja. ja, Dan moet je niet ja, gaan dat... zeggen van dit is een doorsnee gezin. <lacht> nee, nee. Ja, dat had ik al, uh, dat had ik al heel gauw, natuurlijk. Ik, ik bedoel, zodra je de neiging krijgt om te verbergen waar je vandaan komt, dan weet je al dat je niet uit de Noors negez in komt. Hè. Dus dat. Uh, ik, ik, heb, ik, ik heb nooit iets anders gedacht dan dat, het, dat ik een bijzondere uh, in een, een rare familie kwam. Ja. Je schetst, uh, je, want daar schrijf je ook over in uh, je boek Het Geluk van Links. Het komt die jeugd toch ook in naar voren, omdat die ook op een bepaalde manier aan, aan, aan politiek gerelateerd is. Dat zal zo. Ja? Nou ja, ik, kijk, ik denk. Uh, als je leest wat ik later voor meningen had. Uh, dan. Uh, ik vind het ook een gerechtvaardigde vraag dat uh, lezers dan zeggen, maar, ja, Heeft dat misschien iets te maken met je voorgeschiedenis? Hè? En zonder dat ik daar zelf duidend in optreed, want dat doe ik dus niet. Hè? Ik, maar ik vertel wel die voorgeschiedenis zodat iemand, uh, als hij dat wil... kan proberen om uh, van die verbanden te leggen tussen uh, wat ik later dacht... en wat ik uh, oorspronkelijk heb meegemaakt. Hoe je geëngageerd werd. Ja. Nou, ja, die verbanden die ga je dan ook leggen. Want bijvoorbeeld, ja. je hebt... Je hebt dat je, ik weet niet hoe oud je was toen je naar de CIOS naar ging... je hebt een sportopleiding gevolgd. Ja, maar zeker. tot die tijd heb je eigenlijk niet echt heel veel... noemenswaardig genoten. dat nee. wil zeggen. Nee, dat... Uh, dat zeg ik goed, hè? <laughs> ja, dat zeg je goed, ja. Nee, ik, heb maar, uh, ik ben een van de weinige mensen, denk ik... Uh, ook wel in mijn generatie misschien vaker voorgekomen. Maar ik ben toch een van de weinige mensen die ik ken... die hun lagere school niet hebben afgemaakt. He? Ik ben op, in de vierde klas van de lagere school ben ik opgehouden met een school te gaan. Hoe wow, was je toen? Uh, nou, hoe oud ben je? In de vierde klas van de lege Ja, dat ben je tien. Ja, tien. ja, Ja, dat klopt. Nou ja, kijk, ik... mijn opa die heeft maar drie jaar gedaan. Maar die was wel twaalf toen hij eraf kwam. Want die moest alles ook nog drie keer doen, geloof ik. Okay. Recalcitrantie. <laughs> maar jij? Nee, ik was uh, op mijn, vanaf mijn tiende... Want het klopt ook wel, want hier, op mijn tiende ben ik uh, wegge, weggegaan uit Amsterdam. En mijn vader en ik die trokken weg en lieten mijn moeder met een broertje achter. En, uh, Waar gingen jullie naartoe? Uh, We gingen naar Friesland, want daar was het leven goed. Daar was nog eten en zo. En uh, ja, daar is het echt goed misgegaan met mij. Want mijn vader heeft me ergens gedropt in een dorp, in Noord-Bergum of zo. Hij zei tegen die mensen, ik kom hem zo weer halen. Maar ja, dat staat allemaal niet in het boek. Maar nee, maar dat, dat vind, vind ik wel leuk om weet. te horen. Ja, ja. Nou, Leuk, dat vind ik interessant om ja, te horen. Ja. Dus nou, Hij dropte mij in Noordbergen in een dorp. En... Um, toen zei hij tegen die mensen: Nou, ik kom hem zo weer halen, ik moet even iets regelen en zo. En, uh, maar ik kwam niet meer terug. En uh, die mensen waren eenvoudige boerenmensen. Mensen die, die dachten: Ja, hij heeft ons met dat kind opgescheept. Dus die zeiden tegen mij: heb jij, heb jij enig idee waar je vader zou kunnen zijn? En ik zei: Ja, volgens mij is hij in uh, Huizen. Dat is een wijk in de buurt van Leeuwarden. Uh, want daar. Was, er woonde een meneer van de SS. en Mijn vader kende die. En ik dacht, daar zal hij wel zijn. En zo. Dus, toen zeiden ze, nou weet je wat, uh, ga daar maar heen. Dus uh, toen uh, heb ik, uh, ik... had zo'n kleine uh, koffer met twee van die uh, draagbanden. Die kreeg ik... Uh, werd op mijn rug gegespt. En ik werd dus op pad gestuurd. <laughs> en uh, daar liep het jongetje van tien. Die uh, liep door het Friese uh, platteland. En dat is... Uh, het is mij slecht bekomen, die tijd. Ik ben, ik ben toen... Later zij zijn mijn vader tegen maar, mij. Nou, als er één ding is waar je goed in bent, dan is het bedelen. Dus ik zal me wel bedelend op de been gehouden hebben. Maar, uh, maar dat weet weet je ook, Heb je ook ergens geslapen onderweg? Ja, zal dat, ja dat zal wel. wel. Ja, dat zal wel, maar, ja, dat, zal je... maar dat weet ik niet meer. Nee. Weet je niet meer? Nee, dat weet ik niet meer. Er is een, uh, een soort uh, gat. Ik weet dat ik weggestuurd ben door die mensen, dat weet ik. Door die mensen waar je vader ja, waar je gedropt had? Gedropt had. Want ja, we hebben ik. het over welk oorlogsjaar? Uh, 1944. Ja, vier, want ik, 34 ben ik geboren. Toen was ik 10, dus 44. Um, en ik weet dat ik hem uiteindelijk ook gevonden heb. Dat is een wonder. Maar uh, ik heb, ik, uiteindelijk heb ik mijn vader gevonden daar in Leeuwarden. Toen, heeft, toen zijn we weer op reis gegaan daarna. Want hij kon mij daar toch ook niet bij zich hebben. En toen heeft hij me ergens anders ondergebracht. In uh, Drachten. Um, en daar heb ik de rest van de oorlogstijd doorgebracht bij mensen. Ook weer op... Van het ene naar het andere adres en zo. Maar, nou ja, dat is een, uh, een, een periode geweest waarin je echt uh, voor jezelf moest zorgen. Maar je was tien. Ja, ja. Dus als een schooierend uh, ja, ja. straatjong ja. ben je daar door Friesland getrokken. En ongetwijfeld ja. heb je overal in huizen geslapen. Maar dat weet je dus dat weet niet. Dat weet ik niet meer, nee, nee, nee. Ik, ik dat, geloof, heet, dat heet dan toch echt verdringen? Ja, ja, ja, ik geloof dat ik me dat ook ik geloof dat ik er ook niet naar snak om uh, dat te herinneren. Nee. Roept het nog een gevoel van wanhoop op als je aan vlak herinnering terugdenkt? Was um, die opdoemen bedoel ik? Nou, ja, het gebeurt wel uh, dat ik iets droom wat uh, daarmee te maken heeft. Maar uh, ja, ik geloof. Kijk, iedereen die heeft... Nou ja, dat zijn algemeenheden. Maar iedereen heeft natuurlijk zo zijn littekens. Ja, maar die zijn dan toch... <laughs> Dit zijn geen gangbare, hoor, zeker. Nee nee. nee, nee, goed. Maar, uh, nou ja... In, uh, kijk, ik weet wel dat ik uh, toch behoorlijk gestoord uit de oorlog tevoorschijn kwam. Toen in 1945, toen was ik echt volkomen onhandelbaar. Dan, uh, uh, dat ben ik al een aantal jaren gebleven. En eigenlijk ben ik geloof ik, door, door mijn moeder, door de socialistische jeugdbeweging, de IEC en door de sport, door de bokssport, ben ik eigenlijk in het gereel geraakt. Ja, door de bokssport ook? Hè? Ja, door de bokssport ook. Dat is een prachtige... Uh, dat was in ieder geval toen... Uh, was dat een sport met een hoge moraal? Hè? Dat deed je dus niet. Je ging niet. Uh, Badr dat kenden wij niet. Nee, dat je iemand in je dat vrije, vrije tijd in, in elkaar stopt. Dat, uh, dat, dat mocht hij niet. Ik bedoel, ik deed het eerst wel. Maar uh, mijn uh, trainer, die legde toen uit dat dat schorrem was die dat, dat, dat deed. Dat, uh, daar hoorde je niet aan mee te doen. Dus uh, dat was de eerste morele leidsman eigenlijk die ik tegenkwam. Uh, waar ik ook in herkende dat hij dat hij iets vertelde van een hoger plan dan waarop ik leefde op dat moment. Dat was heel belangrijk. Dat is vreemd, zo'n bokstrainer. Maar dat hij zo'n belangrijke rol speelt in, uh, in je leven... en in de ontwikkeling van je moraal. Maar uh, dat was echt zo. Dat ja, was... want, want sprekend over die moraal, in, in, in je boek Het Geluk van Links... schrijf je ook over hoe je op, op straat uh, rondzwerft... nou ja, als een soort... kan ik je een halve hooligan noemen? Ja, ja. Een, een hele? Een hele, ja. Ja. Vechten. vechten, Heel veel vechten. Ja. Je zegt daar ook iets heel behartenswaardigs over. Uh, namelijk dat we, dat, dat we dan altijd maar weer vergeten... en dat is niet om het goed te praten... maar hoeveel klappen je zelf wil niet krijgen. Ja, dat, je bent zelf het belangrijkste slachtoffer natuurlijk. Als je uh, als je, je zo misdraagt... Uh, dan ben je zelf degene die het meeste klappen krijgt. Dat is absoluut waar, ja. Maar goed, daarmee is er niet goed gepraat natuurlijk... Want er worden ook altijd mensen bij betrokken... die er gewoon helemaal, die, die helemaal niks op hun geweten hebben. Maar je bent dan... Hoe oud ben je? 15, 16? Uh, ja, 14, 15. 14, 15. Ja. Je hebt alleen die lagere school. Je hebt die, dat, ja. die verschrikkelijke oorlogsjaren achter je. Ja. En je loopt door Amsterdam. En wat doe je de hele dag? Uh, nou, ik werkte. Ik, had, uh, ik werkte op een lederwarenfabriek. Daar had mijn moeder mee gestald. Want mijn moeder dacht, uh, er komt vast weer een uh, oorlog... Dan zijn de joden weer de sigaar. Dus uh, ik moet, moet zorgen dat Tommy dan het land uit is. En dan moest ik naar mijn oom in Australië. Want die uh, werkte in de lederwarenbranche, En daarom moest ik lederwaren leren maken. En dat heb ik ook geleerd. Ik heb ook op een avondschool gezeten en zo. En ik kan, denk ik, nog steeds uh, dames tassen maken als het nodig is. Maar <lacht> is. daar weer misverstanden? Want je beschrijft bijvoorbeeld de scène waarin je je handen hebt, hebt uh, uh, gewassen? Ja, ja, ja. Oh ja, met... Uh, Nee, kijk bij mij. Het is natuurlijk een beetje. Uh, dat oorspronkelijke uh, milieu waar ik uit voortkwam. Het uh, Weense arbeidersmilieu. Dat heeft. Uh, het, het is op een aantal punten is het anders dan het, het uh, Nederlandse arbeidersmilieu. Bijvoorbeeld: um, kunst stond bij ons in hoog aanzien. Dus uh, ik ging met mijn moeder naar uh, de als we geld hadden. Hè? Ik had, ik had, denk ik, op mijn vijftiende... had ik alle koningsdrama's van Shakespeare al gezien. Hè? Het koof van Dijk in de hoofdrol, weet je wel. Het is, uh, echt een... Uh, Laatste boeken en zo. Dat, uh, dus mijn ouders, in ieder geval mijn vader... die keek ook heel erg neer op Nederlandse arbeiders... van zijnzelfde stand Maar die vond dat uh, echt proleten. Uh, die mensen die hadden niks gelezen en die wisten niks... En, ik wist er niks van muziek en toneel en zo. Nou, was, je, was je op die manier ook zeg maar, geïnjecteerd met wat ik zou willen noemen... een hele mooie vorm van wat sociaaldemocratie zou behoren te zijn? Uh, nou, dat zou kunnen. Ja, want ik had in ieder geval... Kijk, voor mij was het niet vreemd toen ik bij de AEC kwam. Toen werd, werd ons uh, de, de, de cultuur van, uh, de, van de hogere standen... Uh, die werd ons aangeboden, of liever gezegd opgedrongen. He, dus er, is, er was geen uh, waardering voor iets arbeideristisch of arbeiderachtigs. Zoals dat nu zo langzamerhand wel een klein beetje begint te ontstaan. He, bijvoorbeeld André Hazes, uh, zal ik maar zeggen. Die geaccepteerd is als. Uh, dat is arbeiderscultuur en uh, daar kunnen we ook in de betere standen kunnen we daar. Uh, kunnen we daarmee leven, dat dat bestaat, hè? We kunnen ja, het maar, allemaal zingen, zeg maar. Ja, we kunnen het allemaal zingen. Maar dat, kon, uh, dat was dus toen niet het geval. Dat was een hele messcherpe scheiding. En de IEC uh, leerde de kinderen naar malen luisteren, bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. En uh, uh, voor mij was dat... Uh, viel dat in een, uh, in, in een goede bodem, hè? Dus ik, ik vond dat... Uh, uh, ja, ik vond het prettig en ik, ik nam het ook snel op. En, uh, ja, je kende het dus ook wel. je stelde, het ook al, um, van ik kende thuis. het ook al van thuis. En zo en, ja. Je bent overigens, want je hebt dus uh, nauwelijks uh, uh, onderwijs gehad. Ja. Uh, tot je tiende lagere school, maar omdat je zo goed kon boksen. En uh, godzijdank die bokstrainer tegenkwam die je moraal ja. bijbracht. Uh, op een gegeven moment op de CEO's terechtgekomen, sportleraar ja. geworden. Daarna... Dat vind ik toch ook wel bijzonder. Uh, voor Vrij Nederland gaan schrijven. Ja. Je hebt bij de VARA gewerkt. Radioprogramma's gemaakt. Ja. Televisieprogramma's. De politiek. Wanneer is die een, een grote rol in je leven gaat spelen? Ja, dit klinkt heel onnozel. Want misschien was het altijd wel zo. Nou, het was zo dat ik, kom, ik kwam in die zin uit een rood nest. Dat uh, mijn moeder, die, die, uh, die niet nihilistisch was... Uh, die uh, die was, is altijd uitgesproken links geweest. En die heeft daar de oorlog ook een tijdje de waarheid gelezen. Um, en mijn moeder die dacht, of die wist eigenlijk... dat ik bezig was verkeerd terecht te komen in uh, de Amsterdamse uh, scene. En die schreef mij in bij de IEC. En, dus, uh, en uh, daar is de politieke bewustwording ook eigenlijk begonnen... Bij de, uh, in... Ja, bij die, bij die, bij die, bij die AEC, de... ja. Koos Voring. Uh, ja. uh, maar was het even daar nog over? Was het, was het niet zo dat je daar stond in, als vechtersbaas... en dat je dacht, wat sta ik hier in godsnaam te doen... ondanks mijn Weense achtergrond en dat ik zo van klassieke muziek hou? Bij de AEC bedoel je? Nee, ik voelde me er eigenlijk... Ik, ik eigenlijk wel thuis, maar... Uh... Uh, we werden eigenlijk ook een beetje uitgedaagd altijd bij de AEC om uh, de randen op te zoeken van uh, wat daar acceptabel werd gevonden. Dus, uh, en uh, dat is eigenlijk iets wat ik, wat ik eigenlijk. Me, uh, dat ook nu de, uh, de Sociaaldemocratie zou toewensen. Hè, dat, je, uh, uh, dat je de mensen ook uitdaagt om. Uh, uh, te denken aan de, aan de rand van wat je, van wat je uh, fatsoenlijk vindt. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, André van der Lauw was uh, in die tijd... Uh, ook, ook actief in de AEC uh, en die was in Den Haag. Die, en die, die had een ongehoorde brutaliteit om bij een avond over de Franse film... een glaasje rode wijn te schenken. <laughs> en dat uh, werd hem ongelooflijk kwalijk genomen. En er is zelfs een uh, soort... Uh, intern proces gevoerd tegen André van der door. Wat je dronk en je rookte niet. Nee, nee te drinken. Ja. Ja, ja. Maar er is een soort intern proces gevoerd tegen hem. Dat is een bijna Chinees. Uh, waarbij uh, de uitspraak was dat hij uh, ongeschikt was... om in een, welke vorm dan ook enige leidende functie uit te oefenen. Als, als kind hè, was, het, was, dit toen, was hij toen 16 of 17 of zo. En ik, uh, ik, ik haalde ook iets dergelijks uit. Ik ging uh, naar een kamp van de AEC, in Wielre. Op, uh, in, in Limburg. En ik nam uh, twee paar bokshandschoenen mee. En ik ging de jongens daar leren boksen, want ik vond dat, uh, dat leek me aanmerkelijk leuker dan volksdansen. Ja. Ja. <laughs> Wat het ook is, <laughs> maar toen. <laughs> nou ja, dan kreeg je natuurlijk ruzie mee. Daar kreeg je natuurlijk ruzie over. Want mensen vonden, ja, een boksen een IEC, en de AEC dat was echt... De boksen, dat hoorde bij... Een andere categorie van mensen hè? die uh, zij echt. waar ze echt op neerkeken, die ze verwierpen. En zo. Wij werden al in de IEC opgeleid. Uh, tot een soort elite van de sociaaldemocratie, moet je niet vergeten. Wij werden. Uh, het was niet zo. Kijk, waar ik voor pleit in dit boek. is uh, dat wij de verongelijkten, zoals ik ze noem. Uh, dat we daar contact mee zoeken... en dat we ook kijken in welke opzicht ze gelijk hebben. En uh, dat we ze ook leren ze echt te vertegenwoordigen... Uh, in plaats van ze alleen maar de les te lezen... zoals we nu doen in de Partij van de Arbeid. Dat vind je? Je vindt dat nu... We zitten meteen even bij nu, dat mag. Ja. De, de Partij van de Arbeid heeft nu te weinig aandacht voor wat nou, jij... Nou uh, ja, om te beginnen zijn die verongelijkte he, uh, heel lang... Uh, gewoon uh, uit de Partij van de Arbeid geweerd. Dat is eigenlijk begonnen met Nieuw-Links... Want bij Nieuw-Links waren uh, we uh, uh, zo progressief en zo zuiver in de leren. Waar jij ook bij zat. Waar ik ook bij zat. Ja, ja, ja, van ja. de lauw, ja, noem maar ja, op. Ja, ja. ja, wij allemaal. Ik, ik denk ook dat... Kijk, achteraf gezien is het een, uh, een fout geweest. Maar ik denk wel onvermijdelijke fout. Want uh, wij wilden... Het, de Partij van de Arbeid was toen ontzettend vastgelopen. Hè? Dus, uh, en om die uh, stoffige bovenlaag weg te krijgen... moesten wij ook wel radicaal zijn. Het kon eigenlijk niet anders. Maar uh, wat we niet beseften toen... was dat we met dat radicalisme... de traditionele arbeiders echt van ons vervreemden. Dus uh, dat, is een, uh, dat is toen gebeurd. En dat is een, uh, fout, een fout geweest. Hè? Het begin van de ellende. Het begin van de ellende. En nu keren ze geleidelijk aan weer terug... Maar ik denk dat nu de, uh, onze soort mensen... die nu het, uh, de leiding hebben in de Partij van de Arbeid... die denken dat het vooral een kwestie is van heel goed uitleggen... aan die uh, verongelijkte waarom zij ongelijk hebben. Waarom je wel iets moet doen aan kunst en cultuur. Waarom je wel voor Europa moet zijn... Uh, waarom je wel vredesmissies uh, moet steunen... en waarom je wel ontwikkelingshulp moet doen. Hè. Dus al die dingen waar die verongelijkte tegen zijn... en waar dat voor ons soort mensen de kroonjuwelen zijn. Uh, ja, Ze zijn allemaal Europeanen. Ze zijn allemaal Europeanen. En en, stomme sukkels die er niet stomme zijn. Cirkels, ja, die moeten het allemaal goed uitgelegd worden. Nou, dat, ik geloof dat dat een ernstig misverstand is. En dat uh, we moeten proberen om een creatieve politiek uh, te bedenken... waardoor wij zowel die uh, ons soort mensen kunnen behouden... maar uh, ook die verongelijkte uh, weer aan ons kunnen binden... tot een integrerende partij te komen. Laten we dit even vasthouden, ja. de verongelijkte, hoe we ze gaan verschalken. Dan zeg ik nog even dat dit Brands met Boeken is op Radio 1... en ik praat met Tom Pauka over het geluk van links boek dat net is verschenen bij uitgeverij Neger van Ditmarkt, Tom Pauka. Hij schreef een aantal hele mooie verhalenbundels. Hij was journalist, oorspronkelijk sportleraar voor de VARA, werkte die voor Vrij Nederland. Hij zat bij Nieuw-Links en, niet onbelangrijk, hij heeft zo'n beetje alle partijleiders van de PvdA geadviseerd. Gedi um, Verbeek, de Kamervoorzitter, maar natuurlijk ook Ed van Tijn, uh, Joop de Nijl, Wouter Bos. En nu vergeet ik er Wim ook nog één. En Wim Kok vergeet ik ja. nu nog. Nou, weet je wat we nu gaan doen? We gaan nu... Uh, ik ga er twee laten, laten, laten horen. Daar moeten we het even over hebben. En dan houden we de verongelijkte even in ons achterhoofd. Hoe okay. gaat de Partij van de Arbeid weer om met mensen die nee zeggen tegen Europa? En zonder dat je dan moet uitleggen enzovoorts. Wat je net zelf al heel mooi deed. Dit is Joop den Eil, begin jaren 70. En we hebben een uh, oliecrisis. De mensen thuis die luisteren waren ook in de auto of thuis niet schrikken. Want er komt even een piepje voor. Maar dat was van toen. Hier zijn de televisiezenders Nederland 1 en Nederland 2. En de radiozenders Hilversum 1, 2 en 3. Met een ingelaste uitzending van de NOS. Tot u spreekt de minister-president Dr. Anders J.M. den Uil. Goedenavond. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de bond te krijgen zal zijn. Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog een jonge generatie zal kennismaken met distributie aan schaarste. Veel mensen zijn diep verontrust over de gevolgen die de oliecrisis kan hebben voor onze welvaart en in het bijzonder voor de werkgelegenheid. Ik wil vooropstellen dat er reden bestaat voor die zorg. Ook al moeten we ons hoeden voor overdrijving. Vanavond richt ik mij tot u om zo duidelijk mogelijk te zeggen. welke problemen ons volk nu onder ogen heeft te zien. en hoe de regering die problemen het hoofd wil bieden. Ja, jouw knijl. Ja als je dit terughoort, dat, dat, dat ritme waarin hij praat. Maar wat hoor jij? Uh, ik hoor uh, uh, het genoegen waar, waarmee hij dit vertelt. Uh, de diepe voldoening die het hem geeft... om zo, uh, op zo'n zo volgens hem uh, cruciaal moment uh, het volk uh, toe te spreken. Uh, misschien, ja, misschien is dat ook wel voor iemand die tegelijkertijd die politicus zal zijn, maar ook staatsman... is dat uh, misschien ook wel begrijpelijk. Omdat je, je wil dan inderdaad door die breuklijnen in de tijd... Uh, wil je aanwezig zijn en wil je jezelf laten horen. Dat, uh... Vind je dan wel een staatsman? Ja, ja, absoluut. Ja. Absoluut. Hij heeft enorme fouten gemaakt, uh, vind ik. Hij heeft uh, kansen uh, laten liggen. En, uh... Wat heeft hij bijvoorbeeld fout gedaan? <laughs> nou, hij... hij... Ik denk dat uh, uh, de mogelijkheden die er waren voor hem... om uh, uh, onder zijn leiding althans uh, uh, verbeteringen te bereiken... Daar, die heeft hij eigenlijk niet uitgebouwd. Uh, en dat was omdat hij een ingebouwde neiging had... om uh, het conflict op te zoeken... Uh, uh, in plaats van uh, met iets minder genoegen te nemen. En, uh, uh, als, je, als je kijkt uh, waar hij mee begon en wat zijn programma was... en wat hij uiteindelijk uh, uh, bereikt heeft... Hè, dan, dan uh, moet je constateren dat het betrekkelijk weinig is. Uh, uh, terwijl hij op een moment in de tijd optrad uh, dat waarbij echt een grote veranderingen uh, mogelijk waren... Uh, heeft hij daar eigenlijk te weinig van gerealiseerd. Eigenlijk is alleen de wet op de ondernemingsraden... Is, uh, eigenlijk het enige wapenfeit wat, uh, wat uh, is blijven staan... na uh, die periode waarin hij geregeerd heeft. Hoe was het om hem, om, om hem uh, te adviseren? Want je zegt hij zocht het conflict op na. Nou. Ja. Jij wist ook hoe dat poest. Ja, ja van, van, van, ik denk ja. nog even aan de straat terug. Ja, maar je was ook politiek adviseur, dus ja. je, moet zo, je moet hem ook adviseren. Maar ja. hoe, was het, hoe was het om hem van adviezen te voorzien? Nou ja, het was, uh, het was geweldig uh, om voor hem te werken. Dus uh, je, je voelde je ook, dat kon hij, hij kon, je echt, hij kon echt mensen inspireren. En uh, zeggen, nou jongens, we gaan er nu tegenaan. En, en dan... Um, meer dan, dan, dan wie dan ook, uh, wist hij er dan uh, in beweging te krijgen. En niet mij alleen, maar een heleboel mensen... die echt heel hard voor hem wilden lopen. En waarvan ik ook later nog weer hoorde... dat hij heeft mij geweldig geïnspireerd Wouter Bos, zo iemand, hè, die enorm geïnspireerd werd uh, door Joop de Nijl. Gerdy Verbeet, ook, uh, ook iemand die enorm uh, door hem geïnspireerd werd. Um, maar ik heb eigenlijk altijd... Uh, gevonden dat hij, te uh, ook al toen, toen in die tijd, hoor dat hij uh, te weinig binnenhaalde. Dat hij te weinig echt wist te realiseren. Um, kon die dus luisteren? hij luisteren? Ik kon het absoluut niet luisteren. Nee, hè? Nee, nee, nee. <laughs> nee. Uh, Joop stond op zenden, zoals er werd gezegd. Uh. Uh, en, uh, ik heb wel eens met Marcel van Dam een... Uh, een, een soort uh, grote proef gedaan in een Varga studio in die tijd. Um, ja, beschrijf je. Ja, hoe ging dat? Waar, waarbij we... Uh, nou, we, hadden toen, uh, we hebben toen verschillende mensen een sprekershoek gegeven. En een groot publiek, een proefpubliek binnen, uh, binnengelaten. En toen keken we waar de mensen zich ophielden. Bij welke sprekers ze gingen staan. Die sprekers waren tegelijk bezig in een hele grote studio. En... Uh, dan uh, zag je dat die mensen samen dromden bij Denel, En dus de, uh, andere sprekers waren, hadden veel minder publiek. Uh, maar Denel was ook de enige waarbij uh, de mensen eigenlijk zijn uh, optreden niet waardeerden. Dat is ook heel merkwaardig, want hij had het grootste publiek... maar hij had ook de meeste critici. Uh, en mensen zeiden dan... Uh, ja, hij uh, heeft geen belangstelling voor mijn mening... Dus als hij, hij spreekt wel, maar als ik dan wel iets wil zeggen... dan begin hij zijn beel te poetsen. Of ja, zo. ja dat, dat weet hij op televisie ook. Ja, ja, ja. Maar het wonderbaarlijke is bijvoorbeeld... je had het over de verongelijkte. Ja. Nou, ik kom uit een familie van echt sociaal-democratische verongelijkten... in die tijd, maar dat waren allemaal de NL-stemmers. Ik bedoel, hij wist ze wel te binden. Ja, ja. Maar luisterde niet. Nee, nee maar dat binden... dat had ook een beperkte houdbaarheid. Dus... Uh... Uh, op een gegeven moment hadden de mensen echt ge zo genoeg van hem, dat uh, de, de Partij van de Arbeid echt van hem af moest. Omdat de Partij van de Arbeid, dat is een heel zeldzaam verschijnsel, de Partij van de Arbeid had meer aanhang dan Joop den Uyl. Het is altijd andersom. Hè? Dus altijd bij uh, partijleiders is het zo dat uh, de aantrekkingskracht van, van de leider van, is altijd groter dan die van de partij. Maar bij uh, de Partij van de Arbeid deed zich op een gegeven moment het omgekeerde voor. En toen moest den oude ook verdwijnen en toen is hij ook uh, verdwenen. Dus, uh... Langs. Wat gebeurde er als je kritiek op hem had? Wat gebeurde er als je tegen hem zei, luister Joop, de meeste mensen staan bij jou, maar ze zijn ook allemaal ontevreden, want je staat op zenden, en ja. als, als zij het woord gaan voeren, ga je je pril poetsen. Wat ja. zei hij dan? Nou, dit hebben we letterlijk zo tegen hem gezegd, ja. en dan zei hij, ja, maar dat is zo, komt ook, omdat ik, als iemand één of twee woorden gezegd heeft, dan weet ik al wat hij gaat beweren, en dat rest is allemaal, dat is allemaal tijdsverspilling. <lacht> ja, er is dus geen ja. land mee te bereiden, nee, nee, wat dat betreft. Nee, nee, ja. Je noemde Wouter Bos niet. we gaan ook luisteren naar een klein stukje Wouter Bos. Daar ja. ga ik niet verklappen waarom. Dat is in een debat met, uh, met, met Balkenende die dan... en dat was toen op een gegeven moment een uh, mode geworden in CDA-kringen... en effectief riep, ja, maar u draait, u draait, u draait. Hier komt hij. Je zult in Nederland 45 jaar of ouder zijn en je baan kwijtraken. Dan weet je toch hoe ongelooflijk moeilijk het is om weer wat nieuws te vinden. En als het aan het CDA ligt, wordt het dus makkelijker om je baan kwijt te raken... en moeilijker om weer aan de slag te komen. En zeg ik, als u het meent met uw pleidooi voor zekerheid... ga dan niet die weg op. Meneer Bos, meneer. in de eerste plaats draait u met uw standpunt over het ontslagrecht... en in de tweede plaats bent u niet eerlijk. Maar wie draait hier nou? In uw verkiezingsprogramma staat niks. In de stemwijzer staat iets wat niet klopt. en u bent niet eerlijk. Ja, dat is heel interessant. U draait, u draait, u draait en u bent niet eerlijk. Eerst even over tempo. We hadden net Den Uyl Ja, Het NL, zo, ja. Hey, is echt ongelooflijk. Ja. Je denkt eerst dat de band versnelt. Uh, nou, band, ja. band, Dat komt uit de computer. <laughs> ja. Maar dat het versneld wordt. Maar dat is, hoe vind je Nee, Nou, je hoort het... Kijk, bij Den Aal is er uh, iemand aan het woord die staatsman wil zijn. En bij uh, Wouter Bos is, het, is er iemand aan het woord die uh, gewoon een goed gesprek wil voeren. En die, die is een beetje haastig bezig. Uh, kennelijk is het zo dat hij bang is dat hij in de reden gevallen zal worden. En hij voorziet waarschijnlijk ook al dat het weer over het draaien zal gaan. Hè? De draai komt. Ehm... Um... Het was zo dat. Uh, ja, want jij, dat, hier, jij, jij schrijft ja. daar heel mooi over. Het ging. even. Alsof, sorry dat ik je je ja. onderbreekt, maar om dat toe te lichten, dan kun je uitleggen wat de fout ging. Het ging op een gegeven moment over de fiscalisering van de, de AOW. Ja. Oudere mensen moesten meebetalen ook. Hè? Er, moest, ja. er moest geld op tafel komen. Oudere mensen moesten meebetalen. En toen maakte. Jij adviseerde Bos en hij maakte een kardinale fout. Hij stond op 60 zetels, geloof ja, ik. Ja, ja. Stond op 60 zetels, ja. Wat ging er fout? Um, nou, hij. Hey, um... Begonnen over die fiscalisering van de AOW. Uh, kreeg toen uh, van verschillende kanten kritiek, ook uit de eigen partij. Bijvoorbeeld uh, Marcel Van Dam, die hem viel hem aan, uh, openlijk. En, uh, en dat uh, het punt was dat uh, niemand op dat moment nog wist dat er een probleem was met uh, de betaalbaarheid... van de oude dag in Nederland. Ja, misschien wel een paar economen die onder elkaar... hadden zitten vergaderen daarover. En die hadden besloten dat dat een probleem was. Maar dat was niet gecommuniceerd met de bevolking. En uh, het, het, het is een kardinale fout. Als je begint met uh, zo'n probleem uh, te benoemen en onmiddellijk de um, oplossingen bijgeeft... dan gaat alle aandacht naar de oplossing. En dan is het probleem... Uh, dat wordt dan niet besproken. Dus je, je moet er even, je, in de politiek de tijd nemen... om uh, mensen te laten begrijpen uh, dat, wat het, wat er een dat er een probleem is. Dat is een aparte fase. En die fase had hij overgeslagen. Ja, hij en, was meteen met de, meteen de, oplossing. Met de oplossing gekomen. En, uh, nou, de, uh, uh, en, en Vervolgens was het zo dat... Uh, uh, het, het CDA zag dat hij daarmee in problemen kwam, ook in zijn eigen partij. En het, het CDA bedacht toen. Uh, nou, we gaan hem uh, beschuldigen van het feit dat hij onbetrouwbaar is. En uh, dan gaan ze betrouwbaarheid aanvechten. En de, uh, de, de, de, u draait en u bent niet eerlijk. Dat zijn de twee dingen die ze zeiden. Draai komt, en dat konden, ze uh, konden, ze konden ze voortdurend uh, blijven roepen. Ja, dat kunnen ze. Ik, ik, het kan ik, als, je, als jij aan het woord bent en ik roep er tussendoor nu draaien en zo. Ja. Dan, dat, dat kan ik altijd doen. Dat kan ik bij, bij iedere zin die je zegt kan ik dat doen. Dus dat gebeurde ook. Dus, uh... Maar jij hebt het proberen te herstellen toen. Ik heb het geprobeerd maar, maar, te herstellen. Maar dat werd ja. niet geluisterd. Nee, want uh, Wouter, die, ik weet nog, ook nog wat hij mij antwoordde. Ik geloof niet dat ik dat in het boek vertel. Maar, maar hij vertel dat nu maar. Heeft, uh, nou ja, hij al, ik, heb, ik heb toen tegen hem gezegd... Kijk, je, wat je nu zou moeten doen is... Uh, je moet niet tegen gaan spreken... Dat, je, dat er een probleem is met die fiscalisering. Want dat is nu evident. Hè? Maar wat je, wat je nu moet doen. Is dat je moet vaststellen. Wat je zelf wil. En dat is. Een betaalbare ouderdagsvoorziening. Die moet gegarandeerd zijn in Nederland. Hè? Dat is de doelstelling. Um, en. Uh, de manier waarop dat bereikt wordt, dat kan, kan linksom, rechtsom of door het midden. Of zo, Dat is minder interessant. Het belangrijkste is dat dat gerealiseerd wordt. En die, uh, je, bent, je staat dus nu open voor een gesprek over hoe we dat gaan doen. Uh, ja, dus gaan je gaat doen. terug naar het probleem. Je Ter gaat terug naar het probleem, ja. ja. En, dan, en uh, dat, dat klinkt heel eenvoudig, ja. maar dat is dan toch blijkbaar zo ingewikkeld dat het niet gebeurt. Ja. Wat maakt dat dan zo ingewikkeld? Nou ja, hij zei in ieder geval... Uh, Tom, er zijn veel mensen die het hierin niet met je eens zijn. Dat was zijn antwoord. En uh, dat betekende dat hij uh, zo onzeker was geworden... dat hij voor de, het antwoord op moeilijke vragen... dat hij gewoon om zich heen begon te vragen. En als dat gebeurt, is een partijleider eigenlijk verloren. Ja. Want uh, je krijgt nooit een samenhangend antwoord als je dit doet... He, bovendien is, krijg je dan, als je wel een antwoord krijgt... is het niet jouw eigen antwoord, maar dan is het antwoord van, van die raadgevers. Nou, dus, nog een mooi iets uit je ja. boek, Schiet Minuten Binnen... En, en dat is dan het derde voorbeeld dat we gaan gebruiken. En daarna heb ik een algemene vraag over. Dat heeft met Ed van Tijn te maken, die, op, die heb je ook lang geadviseerd. Ja. En Wiegel, die, die, die interrumpeerde hem de, voortdurend. Ja. Met een aantal kreten telkens, ja. Vertel maar, wat... Ja. Nou ja, kreten zoals... Uh... Ja, maar dat gelooft u toch zelf niet? Of uh, staat dat op deze manier in uw verkiezingsprogramma? Of uh, nu leest u gewoon uw verkiezingsprogramma voor... Of uh, zou u het op deze manier ook aan uw moeder kunnen uitleggen? En dat soort... Uh, ja, dat riep Wiegel dan. En toen heb jij met, even uit mijn hoofd, met uh, Jack, Jack, Gadella. Jack Gadella van ja. de Vara... hebben jullie een sessie belegd met, met Van Tijn. Met Van Tijn. En iets heel interessants gedaan. Ja, we hebben toen uh, een, een debat gesimuleerd... waarbij uh, Jack Gadella was... Uh, Wiegel. Was Wiegel en... Uh, uh, en, van en het ging over iets onbenulligs. Ik geloof het Eemskanaal e of zoiets eigenlijk. En, uh, um, en Jack. Die. Uh, terwijl. Uh, Fantijn aan het woord was, gooi de jack telkens van die uh, one-liners ertussendoor. tussendoor. Dat gelooft u toch zelf niet? Ja. Hoe gaat u dat nu uw moeder uitleggen? Ja, ja, ja en precies. Waar dat staat dit? Ja. En, de, en toen ik klaar was, toen zei Fantijn: Nou ja, je ziet het wel, het is fantastisch hè, hoe die mij weten ontregelen. Want iedere keer als ik zelf niet helemaal safe ben, dan komt hij precies... Op het goede moment het goede, met, de goede... met de goede... Ja, en toen zei... Uh, Jack die zei: nou moet je horen, we hebben daar straks een lijstje gemaakt van die dingen. En ik heb gewoon het lijstje voorgelezen. Ik ben gewoon bij één begonnen en bij tien geëindigd. Dus het is geen. Je had het ook anders kunnen doen. Van tien naar en één kunnen van gaan. van kunt naar één kunnen gaan. Dus het maakt helemaal niks uit wat hij zegt. Het is puur spelbederf. Het is helemaal geen. Het is helemaal geen echt uh, debat. Uh, in te, geen intelligent debat en zo. Dus uh, en we deden dat om uh, ja, van tijd een beetje. Uh, yeah, een beetje zelfvertrouwen te geven eigenlijk, want dat was nodig. Ja, hij, had, uh, hij was gewoon intellectueel, absoluut. Was hij Wiegel de baas? Dat zou hij vandaag nog zijn, denk ik, als ze als zouden debatteren. Maar het aplom van uh, Wiegel, dat. Uh, maar dan is de vraag: de... oké, okay, van Thijn is een intellectueel de baas, ja. maar Wiegel wint zo'n debat. En ja. Hoe komt het dan dat Wiegel dat debat wint? Nou ja, omdat je wat je hoort als uh, luisteraar is. A, het aplom waarmee hij dat zegt. En B, de ontregeling van Van Daarmee denk je ook dat uh, Wiegel, als luisteraar ook... denk je ook dat Wiegel echt iets heel raaks gezegd heeft. Wie vind jij op dit moment trouwens de meest gewiekste politicus... als ze het, als het over dit soort dingen hebben? Hmm. Ik vind niemand buitensporig goed op dit ogenblik. Nee? Nee. Uh, niet zo dat hij je echt boven de anderen uitsteekt. Hoe, hoe komt dat, denk je? Uh, ik denk dat het komt omdat, omdat de, de huidige ingewikkelde en technocratische uh, problematieken... Die, uh, kijk, je hebt een tijd gehad... Uh, dat uh, bij Wilders, met Wilders bijvoorbeeld, dat je het gevoel had van... Nou ja die, uh, hij, hij laat alles terzijde liggen wat allemaal technisch is... en hij zegt, uh, verwoordt eigenlijk wat de mensen denken. Maar de mensen op dit ogenblik... Zijn, zijn de gewone mensen ook verwikkeld in die technocratische problemen. Dus er is eigenlijk geen ruimte voor iemand... die, uh, uh, het, die een demagogische... Uh, in ten, althans in Nederland, maar eigenlijk toch in andere landen ook niet hoor. Maar is dat. Zou je dan kunnen zeggen dat die technocratisering van, van, van, van, van, van de politiek. Van de politiek dat, dat, dat, dat is een vorm van politiek spelbederf dan. Ja, dat is een vorm van politiek spelbederf En dat vind ik ook een. Uh, dat vind ik ook een risico. Uh, voor de democratie bedoel ik. Uh, omdat je ziet ook dat mensen in Italië bijvoorbeeld, maar eigenlijk ook in Nederland... gaan stemmen en zich eigenlijk betrekkelijk weinig aantrekken... van uh, wat het effect is van de stem die ze uitbrengen. Dus, uh, en dat, uh, dat wijst ergens op. Dat wijst erop dat ze denken dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. En dat is natuurlijk een gevaar voor de democratie. En wat zou je kunnen doen? Nou, laat ik nog een andere vraag stellen. Wanneer heb je, wanneer, wanneer, wanneer heb je het omslagpunt gezien? Uh, nou, in, in, in de tijd van Kok. Laat ik, ja? Ja, dat was. Uh, dat vind ik ook verwijtbaar. Ik bedoel, ik heb het toen, moet ik ook eerlijk zeggen, niet zo duidelijk gezien als ik het nu zie hoor. Maar uh, in de tijd van uh, Kok heeft de uh, technoc technocratisering echt om zich heen gegeven. En ook, uh, ja, zeg maar, de uitverkoop van, de, van het pub uh, publieke domein. Uh, dus uh, al die privatiseringen, dat was toch. Uh, dat is toch ingezet in die tijd en dan is Kok is daar een belangrijke architect van geweest. Dat, dat kunnen wij niet ontkennen. Hoe was je relatie met Kok? Niet goed. Uh, uh, ik, ik heb daar ook uh, een beetje teruggetrokken van het uh, advies uh, van het adviesfront. Eigenlijk nadat. Het, het meest nare incident wat ik heb meegemaakt... Nou, daar waren er een paar. Maar het meest nare incident wat ik heb meegemaakt was... Dat ik op, daar was hij zelf niet bij trouwens. Maar dat, dat ik bij uh, een groep mensen in Hilversum kwam... die uh, een experiment hadden opgezet... waarbij je uh, een aantal uh, televisieschermen had. En, en daar zaten gewone burgers achter. Die hadden allemaal een joystick gekregen. En op dat scherm werd een... Uh, een toespraak van Wim Kok uitgezonden of vertoond, en dan moesten ze bij wanneer ze een welkom of onwelkom woord hoorden of gevoel kregen, moesten ze die joystick bewegen. En aan het einde werden al die beweging van die joysticks bij elkaar opgeteld. En uh, toen zei de, de leider van die proef, die zei: nou, het is wel duidelijk dat wij het woord heffingen moeten wij nooit meer gebruiken. Dat gaan wij hem nu adviseren aan, Wim. Dus die, ik zei, uh, we kunnen heffingen niet meer gebruiken. Ik bedoel, gaan we geen milie milieubeleid meer voeren dan? Want milieubeleid is geheel gebaseerd op heffingen. Heffingen, ja. Hij ja. zei, ja, joh, je begrijpt het niet. Uh, ben je echt zo dom? Uh, het gaat er niet om wat je doet. Het gaat er om het woord. Het woord heffingen moeten wij niet meer gebruiken. En... Uh, dat, en ik ga jullie dat adviseren aan Wimboek. Ja, als je dat niet doet, als je dit niet onderzoekt, dan uh, dat is dat een geval van flying blind. Ik, bedoel, ik herinner me al die woorden ook nog die toen, ja. toen gebruikt werden. Maar dat, is natuurlijk, dat vond ik echt verschrikkelijk. Want uh, het betekende uh, dat hem, hem gewoon iets ge geadviseerd werd. En dat, hij wilde dat kennelijk ook weten. Dat die bepaalde woorden niet dienen te gebruiken, maar dat hij het beleid gewoon kon voortzetten. Begrijp je? Dus dat is echt bedrog. Uh, dat is echt, daar wilde ik eigenlijk liever niks mee te maken hebben. Dus ik ben daar toen een beetje achter, zachtjes achteruit. En, en wat zei je nou... Want aan het, aan het begin had je het ook over, over de verongelijkte. Hè? Ja. Je ziet een steeds grotere groep verongelijkte mensen... Die, uh, ja, voor wie de politiek en politieke partijen ook inwisselbaar zijn geworden. Nou, daar heeft de Partij van de Arbeid, uh, die uh, altijd geadviseerd heeft... zijn steentje aan bijgedragen... Een behoorlijke steen zelfs. Mm -hmm. wat, wat zou je kunnen doen om dat te veranderen? Um, nou, om te beginnen, denk ik... zou je moeten kijken naar uh, dat, wat, wat die verongelijkten in het algemeen naar voren brengen. Dan nou, moet je kijken van wat klopt daarvan. Dat is al heel erg lastig. Dat is ontzettend moeilijk. Maar laten we zeggen, op het vlak waar jij zelf goed op thuis bent... Als die verongelijkten zeggen, die kunstsubsidies, moeten ze gewoon afschaffen. Want dat is allemaal voor uh, uh, uh, uh, mensen die sowieso eigenlijk al beter verdienen en zo. onze soort mensen, de, de, de, maar ik bedoel, voor ja. verongelijkten zit daar helemaal niks in. Dat is een, iets wat mensen gewoon voor zichzelf gere, gereserveerd hebben. Dat is een verdomd lastige uh, beschuldiging voor jou en mij. Ja, want jij, jij schrijft het ook. Je zegt, ja. nou, al, al, he, alle protesten tegen kunstsubsidies die worden opgeheven, die onderteken ik. Ja. Maar dat laat onverlet, want als je gaat kijken wie de profijt van hebben... Ja. dat zijn mensen die ook best uh, gewoon zouden kunnen betalen. Ja. Nou ja, dat is... Uh, kijk, uh, we hebben dan wel een redenering. Maar dat is, geen, dat is een redenering waar jij en ik elkaar mee kunnen overtuigen. Maar niet een redenering waarmee we naar de verongelijkte kunnen gaan. Begrijp je? Aha. En uh, dat soort... Dat zijn we, ook helemaal, we zijn eigenlijk de kunst van die dialoog zijn we kwijt. D dat moet eigenlijk opnieuw uitgevonden worden. Ik pleit er ook voor om uh, echte creativiteit uh, te steken in uh, dit onderwerp. Dan hoe kunnen we uh, iets vinden... waarmee we die verongelijkte ook weer echt kunnen vertegenwoordigen? Terwijl we wel uh, het ook weer... Uh, ...sociaal-democratisch kunnen verantwoorden. Dat, dat is de kunst. Uh, en dat geldt voor cultuur... ...maar dat geldt ook voor uh, ontwikkelingshulp bijvoorbeeld... Die, uh, ...die verongelijkt ook weinig van moeten hebben. Ja, maar het geldt ook... ...en, en voor Europa. Of voor Europa, ja. Waarbij je overigens ook ziet dat de verongelijktes... ...langzamerhand ook door alle klassen heen gaan lopen natuurlijk. Ja. En wat mij dan ja. treft is... ...en los van de vraag of, uh, of we nou Europeanen moeten zijn... ...of worden of wat dan ook... ...is het... het, het, het, het het rare mechanisme dat dan ook weer optreedt... dat als je bijvoorbeeld tegen Europa bent... tegen Europa, ik bedoel, tegen zoals zich dat nu vormgegeven wordt... dat dan een minister zegt... ja, maar dan zal ik u toch nog één keer uitleggen hoe het zit. Ja. En dat is wat jij ook al zei, dat is toch raar? Ja. ja. Wat gaat daar mis? Ja. Ja, er is een bij ons soort mensen, zal ik maar zeggen... Wat is, zijn dat, dat over zo'n mensen? Ja, Want zo, jij bent, jij bent ik als, ben, als straatbokser ja, of straatvechter bij ja, ik maar ik heb nooit tot de verongelijkte behoord. Dat is het gekke. Ik bedoel, ja, ik heb, het uh, had heel makkelijk gekund. Het had heel makkelijk gekund. Maar, uh, Waarom niet? Nou, eigenlijk omdat mijn moeder uh, geen verongelijkte was... Ja. Uh, de, dus uh, was, uh, die scheiding was er ook al binnen ons, uh, binnen ons gezin. En mijn moeder was wel heel uh, handig daarin. En die liet het nooit op een conflict aankomen. Maar uh, ik wist heel goed dat zij als, zij. als mijn vader weer bezig was met een uh, verongelijktheid. dat zij dan met haar hoofd schudde en zo. En ik wist wel heel goed dat ze het uh, niet met hem eens was. En dat ze. ze was niet nih nihilistisch hè? en uh, verongelijkt. Um, maar wat moeten we? Uh, kijk, wat, wat er moet gebeuren is, we uh, moeten de wens hebben... om die verongelijkte ook in de politiek te vertegenwoordigen. Dat is één ding. En dat betekent niet dat we een lied moeten fluiten... waardoor ze allemaal achter ons aan uh, hobbelen. Maar we moeten ze wel echt kunnen vertegenwoordigen. Dus als het gaat over ontwikkelingshulp... moeten we niet tegen ze zeggen dat het een verplichting is... die voortvloeit uit uh, solidariteit of naastelieven of weet ik wat... Maar uh, moeten we. Dan moet met, uh, uh, wat, wat ik zou willen bijvoorbeeld, is uh, om die ontwikkelingshulp dan op de. Uh, echt, echt te bekijken. Nuchter te bekijken. En, te, en je af te vragen of ontwikkelingshulp. Uh, en tolmuren, of dat überhaupt verenigbaar is. He, omdat we aan de ene kant met tolmuren armoede kweken in de derde wereld... en dan met uh, ontwikkelingshulp die uh, armoede weer willen bestrijden. Dus ik, ik denk dat hij, er moet iets nieuws moet komen. Er moeten nieuwe gedachten komen over uh, dit soort dingen. En die nieuwe gedachten zou gevormd uh, moeten worden... uit uh, uh, datgene wat de... Uh, uh, ons soort mensen aandragen. Dus de oude. De, uh, datgene wat nu wij nu de kroonjuwelen noemen van de sociaaldemocratie. Maar ook datgene wat uh, uh, de verongelijkten daarover denken. Daar, uh, daar moet ook iets doorklinken in dat nieuwe standpunt. En dat is lastig, want dat betekent dat de Partij van de Arbeid niet zo. Uh, uh, zo ongelooflijk uh, controversieel kan zijn... en zo, uh, uh, ja, zo links kan zijn als je maar wil. Hè? Dus uh, je, moet, uh, je zult dan ook iets af moeten doen... van die uh, vergaande standpunten die we in, altijd innemen daarover. Nu heb ik tenslotte nog twee vragen aan je. Eerst eerste eerste. Je hebt dus heel veel uh, partijleiders meegemaakt... en prominente PvdA-mensen, daarnaal. Kok, Fantijn, Wouter Bos, en die verbeet. Um, met wie vond je het het aangenaamste werk en waarom? Um, die verbeet is geen partijleider. Nee, geweest, sorry, die, nee. Was kamervoorzitter. die was kamervoorzitter. Maar die ja, adviseerde je toen, dus die ja, valt af. Die valt af. Maar Fantijn, dat... Kok, Bos. Ja. Nou, Wouter Bos is verreweg het aangenaamst geweest om mee te werken. Ondanks het feit dat hij niet luidde toen <laughs> hij met het probleem kwam. Ja, nee, nee, Of met dat... de oplossingen, jij ja, zei het probleem. Nee, maar dat... Uh, ja, daar moet je tegen kunnen. Dat is ook niet... Uh, dat is iets wat ik hem absoluut niet kwalijk neem. Want als ik dat zou willen, hè, dus ja. dat ik, wat ik adviseer dat dat ook gedaan werd... dan moet ik gewoon zelf de politiek ingaan. Dus, uh, nee... Uh, maar het is gewoon zo'n prettig mens om mee uh, samen te werken. En dat, dat uh, hing ook een beetje samen met het feit... dat hij beter dan die anderen tegen kritiek kon. Uh, hij, hij, was zelfs, hij had zelfs uh, zelfkritiek. Hè? Dus hij, hij wist eigenlijk dat de grote visie niet bij hem vandaan zou komen. En uh, hij zei, ik lijk veel meer op uh, Wim Kok uh, dan op Den Haal, helaas. Maar hij bewonderde de Nijl. Dus hij bewonderde iets. de Naal. ja. ja. En het is ook een heel gecompliceerde man, maar wel een hele leuke man. Is zelfkritiek trouwens iets wat, wat, wat, wat dun gezaaid is? Heel dun gezaaid in die kringen, ja. ja. Dat is heel ja. merkwaardig, ja, niet merkwaardig, maar niet goed natuurlijk. Nee, nee, maar als je als partijleider uh, het gevoel hebt... dat je daar kan blijven zitten zolang als je wil en dat het liefst een functie voor het leven is, zo'n soort pauschap... dan uh, ontstaat dat vanzelf. Want uh, dan uh, is iedere aanval op, die, op je positie... is het soort knagen aan je, uh, politiek aan je ook niet, Want Je had het over de technocratisering van de politiek. En dat noemt iedereen dan met een grote glimlach ook professionalisering. Maar zou politiek ook weer niet gewoon... in de ware zin des woords amateuristischer ja. moeten worden? Daar ben ik voor, ja. Ik geloof dat mensen die Kamerlid willen worden... die moeten al... Een, iets zijn in, in het leven. Die moet al een bepaalde positie bereikt hebben, vind ik. Uh, en een positie die zo aangenaam is... of uh, zo prettig is... dat ze daar ook weer in kunnen terugkeren... als ze geen Kamerlid meer zijn. Maar even over die aangename positie. Dat kan een banketbakker zijn. Die, ja, ja. Een hele goede banketbakker, ja, een goede boksleraar, ja. een professor. Ja, ja, dat, dat dan toch ook vooral? Dat vooral, ja. ja. En liefst uh, inderdaad, en ook van verschillende leeftijden. He. Zo, want het is nu ook... Uh, het zijn voornamelijk uh, ambtenaren die uh, nu op die positie... allemaal, allemaal mensen die in de overheidsdienst geweest zijn... die nu in de Kamer zitten. Dat, ik denk dat voor... schiet ook niet <laughs> op, hè? Dat schiet ook niet op. Nee. Ik, ik wil je tenslotte nog iets vragen... want ik zei uh, aan het begin van het programma ook al... dat ik, dat ik, je toch ook, dat ik jou vooral ken als de cijfer van, uh, van een aantal hele mooie verhalenbundels... die werden uitgegeven door uh, Querido. En... Toen vroeg ik je, maar dat vroeg ik je niet in de uitzending... ga je nog, uh, ga je nog weer iets, iets schrijven, maar dat ga je doen. Of dat doe je al? Ja, dat doe ik al. Ik Verhalen? Ben, uh, ja, nee, een, een hele dikke roman. <laughs> Daar ben ik van plan geweest uh, toen ik uh, bij de, ja, hier bij, bij de politiek ging werken. Dan ben ik van plan geweest om ooit nog eens een keer een echt boek te schrijven. Uh, nadat ik uh, al een aantal gemaakt had... En eigenlijk moest ik dit ook even kwijt... wat ik nu geschreven heb, dat is het geluk van links... voordat ik uh, weer... Uh, en die roman, welke, welke tijd speelt die zich af? Uh, die speelt zich af uh, tussen 1960 en 1990 ongeveer. En, en, en weet je al... Ja, natuurlijk weet je waar die over gaat. Ja, maar dat ga ik niet zeggen. Ga je niet vertellen. Nee, nee, Komt er politiek vertellen. in voor? Nee. Wenen? Uh, ja. Boksen? <laughs> nou, nee, dat niet. Nee. Oorlog? Oorlog, ja. Uh, ja. In, uh, dat jongetje van uh, tien, dat rondzwierf? Uh, nou, niet, niet het jongetje, want uh, ik, uh, ik heb de, de meeste mensen redelijk goed verborgen in dat verhaal. En ja, dat is het jongetje? Ja. Dank je, Tom Pauka. Yes, Ik sprak met Tom Pauka in Brands met Boeken op Radio 1 over zijn net verschenen boek bij uitgeverij Neiger van Dietmar. En dat boek heet Het Geluk van Links. Heb je al een titel voor, dat, uh, voor die roman? Nee. Maar die roman die komt. En dan na achter hier op Radio 1. Margeet Rijntjes uh, namens Max met twee dingen. In gesprek met oud politiekorpschef van Rotterdam, Rob Hessing. Ze praten met hem over het gevoel van veiligheid... naar aanleiding van de Veiligheidsmonitor. En over zijn harde aanpak in de tijd bij de politie. Dat naar achter. Dit was Brands met boeken. Volgende week hier weer. En dan zit hier Anton de Goede. En Anton gaat dan heel veel aandacht besteden aan Portugal. Onder meer met de schrijver Rentes de Cavalho... die oorspronkelijk uit Portugal komt... Een prachtig boek schreef ooit trouwens over Nederland... en hoe merkwaardig wij wil niet zijn. Maar dat allemaal eh, volgende week en dadelijk naar achter dus Max. Je weet niet wanneer de weer een komt...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 Dit is Radio 1.